De socialisten en democratisch links zijn nog steeds niet eens met een paar onderdelen. Samaras laat het nu aankomen op een stemming in het Griekse parlement volgende week. En waarschuwde nog eens dat een afkeuring tot chaos zal leiden.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 Een deel van New York staat onder water. De omvang van de schade is nog niet te overzien. Verzekeraars houden rekening mee dat het totale schadebedrag... kan oplopen tot 20 miljard dollar. Inmiddels is de storm verder landinwaarts getrokken... en neemt de storm in kracht af. Een man van 45 uit Nieuwegein is voor de tweede keer veroordeeld... voor het ontvoeren van zijn dochter. De rechtbank in Utrecht legde hem een celstraf op van 7 jaar. Hij zit voor de ontvoering al een celstraf van bijna 9 jaar uit. De man heeft het meisje vijf jaar geleden meegenomen naar Soudaan, zonder toestemming van de moeder. Omdat de man nog steeds weigert mee te werken aan de terugkeer van het meisje, heeft de rechter hem een nieuwe straf opgelegd. Ook de rechtbank in Soudaan bepaalde eerder dat het meisje thuis hoort bij haar moeder in Nederland. Minister Schult ziet nog mogelijkheden om te voorkomen dat Noord-Brabant vanaf volgende maand geen snelle treinverbinding meer heeft met België. De spoorwegmaatschappijen moeten dan wel bereid zijn de Vira die van Amsterdam naar Brussel gaat rijden, ook in Breda te laten stoppen. In de nieuwe dienstregeling die op 9 december ingaat... verdwijnt de zogeheten Benelux-trein. De intercity-verbinding tussen Amsterdam en Brussel... die ook op Breda stopt. Reizigers kunnen dan alleen nog gebruik maken... van de veel duurdere hogesnelheidstreinen Thalys en Vira. Schulds vindt dat de Nederlandse en Belgische vervoerders... zo gauw mogelijk een sneltreinverbinding tussen Breda en Antwerpen... in het leven moeten roepen, zonder toeslag of reserveringsplicht. En dan gaan we naar het weer. Vanavond valt er nog hier en daar een bui en er zijn er steeds meer opklaringen. Vannacht trekt de wind geleidelijk wat aan. Morgen overdag overwegend droog, smiddags steeds meer zon en ongeveer 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits, althans het begin daarvan. De meeste files staan momenteel in de regio Utrecht... bij elkaar 55 kilometer. Een lange file al op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Nieuwegein 12 kilometer. Tussen Knopend Ouderijn en Nieuwegein... zijn drie rijschokken dicht na een aanrijding. Blijven er maar twee rijschokken open. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf het Knopend Holendrecht. Volgt dan de borden Amersfoort. De route over de A9, A1 en de A27. Verder is het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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst buigen wij ons nog even richting Europa. Met Eurobureau Fred Strobans, onze man in Europa, Fred. Uh, het uh, regeerakkoord bruggeslaan heeft een hoofdstukje, een paragraaf over Europa. En dat heet Nederland in Europa. 1A4'tje, pagina uh -huh. 13. Uh, ik heb het gelezen en uh, op het eerste gezicht um, staan er niet veel heel nieuwe dingen uh, in. Veel van wat wordt voorgesteld daarover bestaat al een traject he, in Europa. Het um, Geer-akkoord volgt uh, het beleid dat de EU nu stukje bij beetje uitzet. Van Rompuy, uh, Merkel, maar ook de Europese Commissie. He, het gaat over de begrotingscontrole. Daar nou, staat Nederland natuurlijk allemaal achter dan die, ja, die beroemde... Um, uh, uh, muntcommissaris, hè? die uh, eurocommissaris, currency commissioner wordt hij nu al genoemd. Ja, maar echt kijk, inhoudelijk, is het... details, is niet zo heel verwonderlijk, nee. maar waar natuurlijk iedereen benieuwd naar is, is de toonzetting. Wat ja, dat is de toon en, tegenover en, Europa? En, en dat is de interessante kwestie natuurlijk, hè? want uh, het, het, Nederland was toch uh, een beetje in Brussel uh, aan laag gevolg geraakt, als je het zo kunt zeggen, opgejaagd een beetje door het euroscepticisme van de PVV. Uh, uh, Nederland werd erop aangesproken, het geaarzel, de tegenwerking. Het spreken met de dubbele tong. en dan onverkwikkelijke akkefietjes. Hè, zoals het Polen-meldpunt. En daarom, de kwestie is nu. gaat de toonzetting, gaat dat allemaal om? Hè? Hebben we, of is er sprake van een trendbreuk? En ik belde vanmiddag even P van de A. delegatieleider. het Europese parlement Thijs Beerman... met de vraag. of er dus inderdaad sprake was van een trendbreuk. Wat mij opvalt in dit regeerakkoord. is dat het een breuk is. met de wantrouwige anti europese toon van het vorige regeerakkoord en gedoogakkoord. Dat wantrouwen is uh, van geen enkel nut voor Nederland... ...en het staat er dus nu ook niet meer in. Nederland steunt de totstandkoming van een Europese bankenunie... ...en dat is in ons allergrootste belang... ...om de financiële markten zo min mogelijk kans te geven... ...om landen tegen elkaar uit te spelen... ...zullen we beter moeten samenwerken. En daar hoort ook strenger toezicht bij en een sterke eurocommissaris. En daar kiest dit, dit kabinet ook voor. Thijs Berman van nou, de Partij van de Arbeid. Duidelijke is natuurlijk, keuze. Ja. Ja. En die bankenunie, dat valt wel op, vind ik, in het regeerakkoord. Nederland steunt dus het volledige initiatief wel stapsgewijs, zoals Angela Merkel dat ook wil. Uh, en ook onder strikte voorwaarden, maar ook die, uh, die, die, die, die spaartegoedengarantie, Europese garantie, is in het regeerakkoord uh, terug te vinden. En ook uh, het afwikkelingsfonds, en dat banken zelf ervoor moeten zorgen dat banken die dreigen failliet te gaan, dat ze daar zelf een oplossing uh, voor zoeken en dat niet telkens die belastingbetaler daar verantwoordelijk uh, voor wordt. Dat vond ik vrij duidelijk, niet gedetailleerd, maar toch echt een commitment uh, in. Dit uh, regeerakkoord. Nou, en Thijs Berman zegt dus: de hele toon is. Behalve dus de enkele deze inhoudelijke details. De hele toon is ook echt anders. Ja, de toon is anders. Hij heeft er ook vertrouwen in hè, dat uh, vooral uh, Rutte nu misschien veel meer armslag gaat krijgen, niet opgejaagd meer is. En daarom vond ik het interessant om ook nog even te bellen met Corine Wortman van het Europees Parlement. Zij staat vrij hoog als uh, Europarlementariër. Zij is ook vicevoorzitter van de EVP. Dat zijn de Christen Democraten in het uh, Europees uh, Parlement. En ik vroeg haar ook of zij nu ook diezelfde indruk had, de Nou, ik heb er wel vertrouwen in dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans... dat die uh, assertief gaat worden en op een constructieve manier. Ja, als het gaat om premier Rutte, dan is dat afwachten. Want die heeft daar gisteren, laten we eerlijk zijn... Uh, bij de presentatie van het regeerakkoord ook niets over gezegd. Uh, die heeft het aan de PvdA aangelaten... En als we echt wat willen bereiken, pro-Europees uh, uh, pro en constructief, uh, ja, dan komt het ook aan op de houding van Rutte en zijn daden uh, in de raad van uh, regeringsleiders. Dat hij ook daar niet alleen van tevoren nee zegt en achteraf tot in toch instemt, maar dat hij ook daar echt aan tafel zit uh, en onze ideeën daar verdedigt. Nou, dat was het CDA met wel veel vertrouwen in uh, de mogelijk nieuwe ja, minister van buitenlandse Zaken Timmermans. Maar van Rutte weet ze het nog niet zo Nee, zo. want eh, voor, eh, voor alle duidelijkheid... De het CDA zit nu in de oppositie. En nou ja, dan, uh, dan heb je net iets meer twijfels over de rol van Rutte. Omdat hij natuurlijk in het verleden, uh, nabije verleden, niet zo okay. geprofileerd was. Dan tot slot nog even, Fred. Er is één opmerkelijk dingetje wat ook in het regeerakkoord heel kort staat. Dat is namelijk: er wordt zoveel gesproken over het steeds meer geven van bevoegdheden aan Brussel. Nu zegt dit kabinet: laten we nou eens kijken wat voor bevoegdheden we misschien juist weer terug kunnen halen. Uit ja, en dat is heel uh, opmerkelijk. En ook deze kwestie leed ik even voor aan Thijs Beerman... van het Europese parlement van de PvdA-delegatie daar. Ja, ik denk dat het heel verstandig is om zo nu en dan eens te evalueren... wat in die samenwerking echt noodzakelijk is... en wat eigenlijk lijkt op een soort van mission creep... Hè? het geleidelijk uitbreiden van taken terwijl dat niet echt nodig is. Noemt u eens een voorbeeld... Misschien kun je als voorbeeld nemen een deel van het landbouwbeleid. Het is, in de jaren 50 was het volstrekt noodzakelijk... om gezamenlijk landbouwbeleid te voeren. Om de boeren een toekomst te geven. Om de, de landbouwprijzen hoog te houden. En om de productie te stimuleren. We zijn nu wel 50, 60 jaar verder. En je kunt je voorstellen dat je meer verantwoordelijkheden... nationaal maakt op dat gebied. En dat zijn al dat zijn voorbeelden van zaken waarvan je kan zeggen... nou, mag wel wat minder Europees. Ja, het hoeft niet altijd meer... Het kan ook af en toe minder. Dat is toch ook een beetje Spannig, nieuw geduld, lijkt het. Dank je wel, Fred. Oké, okay, dan nu tijd voor Klinkende Munt. Ons economiepanel met aan tafel Jan Kamenga. Een VVD-lid. En dan moet je tegenwoordig het woord prominente voorzet, voorzetten. Uh, voormalig voorzitter van de FMECWN, Dat zijn de metaal-elektrowerkgevers. En je was nog veel meer. Enzovoort. Commissaris van de Koningin. Paul Jekkers. Was ook een hele hoop. Maar nu bestuurder van de Onafhankelijke Bond voor Postpersoneel. De BVPP. Even nieuws uit jouw sector, Paul. Uh, TNT Express heeft 9 miljoen winst gemaakt in het derde kwartaal. Is dat indrukwekkend? Of... Dat is heel weinig. Weinig? Dat is heel weinig. Ja, Niet als jij en ik het in onze zak hebben. Maar op een omzet van 2 miljard ja. uh, is 9 miljoen een schijntje. Ja. Is dat zorg zorgwekkend? Uh, ja, ze, de, het hele bedrijf zit volledig in de overname mood. Dus het, wat ze op dit moment aan het doen zijn... is alles prepareren voor die overname die er moet gaan komen. Als wie, wie, zeg het nog het even vind. door wie, de overname. Uh, UPS, UPS. Uh, heeft een bot gedaan op alle aandelen van uh, TNT. Uh, daar moeten allerlei mededingingsautoriteiten overheen. Uh, dat ligt nu bij Brussel. En dat ligt al heel lang bij Brussel. En dat voorspelt niet zoveel. Het, het zou mis kunnen gaan. En wat zijn de gevolgen voor TNT als dat misgaat? De gevolgen voor TNT zijn dat ze dan hun hele strategie om moeten gooien, omdat zij zelf. Uh, vanaf het moment dat dat bod gedaan werd... en dat was ergens in februari van, het, uh, van, van dit jaar... eigenlijk mm, alle strategische en denkkracht ingezet hebben... op hoe gaan we die bedrijven in elkaar zwaluw starten... hoe regelen ze dat, heel lang met ons moeten onderhandelen... over garanties voor werkgelegenheid, enzovoort, enzovoort. Is toevallig net allemaal klaar. CEO akkoord gesloten mm -hmm. uh, een, uh, een, uh, een week geleden. En ze stralen zelf nog steeds erg veel optimisme uit... dat dat allemaal wel goed gaat komen. En ik ben er niet zo gerust op. Maar jij zegt eigenlijk de bottom line is... als ze niet overgenomen worden, dan is het op den duur curtains. Is het afgelopen meteen? Nou, dan zullen ze in ieder geval heel erg hard na moeten gaan denken... over hoe ze dan weer zelfstandig aan het opereren blijven. Je kunt je het bijvoorstellen. Het is, is een mega-operatie zoiets. Dus op het moment dat aangekondigd wordt dat je dat gaat doen, eh, gaat, gaat laten we zeggen, de hele denkkracht van zo'n bedrijf zitten in. Hoe gaan we dat doen? Waar zijn onze voordelen als we samenwerken? En dus veel minder aandacht naar veronderstel dat het misgaat en we ja. moeten zelf verder werken. Het ja. is dus niet alleen voor Express een, een, nee. een rampprobleem. Het zou ook een rampscenario voor PostNL zijn want die zijn de grootste aandeelhouder van TNT-express. Die krijgen, als het goed gaat, anderhalf miljard. Nou, krijg je zo'n ellendig domino-effect. Dus, ja. ja, dan zitten we flink in het probleem. Goed. Laten we bruggen gaan slaan, misschien iets het, optimistischer. Het regeerakkoord, ja. Nou, Wat Tesla en ik ons afvroegen, alles gelezen hebbende, één belangrijke vraag. De lage inkomens die gaan er een beetje op vooruit. De middeninkomens gaan er ook een beetje op vooruit. De hoge inkomens die gaan er iets op achteruit... En we gaan wel 16 miljard bezuinigen, maakt dat de kat wijs, dacht ik. Jan kan meegaan. Ja, er wordt zelfs eh, iets van 22, 23 miljard alles bij elkaar bezuinigd. Ja, maar daar wordt, en, ja, precies, dan maar dat wordt ook we 6, 7 miljard dus, voor ja, terug. Ja. Zodat er dus op die manier eh, toch een over, zekere compensatie ja. uh, is ja. voor de uh, lagere inkomens. Maar wie gaat dat betalen? We gaan er allemaal op vooruit of nauwelijks op achteruit. Ja, ja, dat kan ik, niet. Waar ik me zorgen over maak is dat, dat, dat, dat de onderkant er op vooruit gaat. Dat dat bij de hogere inkomens gehaald zou moeten worden. Dat gaat vreselijk ik niet lukken. Want zoveel mensen met zoveel hogere inkomens, die zijn er uh, helaas uh, niet. Nee. Ik vind het principe, want dat is wat, wat de VVD voor het eerst nu ook, het kwam echt heel spontaan uit de bond van Rutte, eerlijk delen, zwaarste lasten voor de, voor de sterke wel even aan, uh, aan die Ja, dat is grappig, maar daar zijn ze het echt over eens, dat er, dat, er, dat er een behoorlijk evenwicht moet zijn, maar je zegt je kan dat wel wensen, maar dat evenwicht is er gewoon in getal niet. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt om dat waar te maken. Ja. Maar eerlijk, ja. delen in, onder deze omstandigheden en de verdeling waarin dat plaatsvindt, die spreekt mij wel aan. Want eh, het wordt gezocht in de zorg... En ik kan me voorstellen dat je daar een differentiatie in de premie uh, hanteert. Je ziet aan de andere kant ook, ook voor de hogere inkomens... dat op weliswaar wat langere termijn... maar toch het toptarief van 52% naar beneden mm. uh, gaat. Dus het is niet alleen maar negatief... maar het is een, een verschuiving in de zin van... waar is het nu redelijk dat je wat verschil aanbrengt. Mm. En ik vind dat uh, ja, uit het hele akkoord ademen. Paul, de grootste bezuinigingen die worden gehaald in de zorg... 5,7 miljard en sociale zekerheid ietsje minder. Bij elkaar een miljard of negen. Al die groepen die ik net opnoemde... die er zogenaamd op, op vooruit gaan een klein beetje... dat zijn voor een deel klanten van de zorg. En die gaan dat merken, want daar wordt hard in gesneden. Dus hoe kunnen die er nou op, een klein beetje op vooruit gaan? Ik heb het gevoel dat hier balletje balletje gespeeld wordt... Dat gevoel bekroop mij ook een beetje toen ik, aan het, toen ik het aan het lezen was. Zowel uh, aan de onderkant als aan de bovenkant. Uh, er zal ergens een doorsnee werknemer gekozen zijn. die niet al te veel problemen met gezondheid en andere. barre omstandigheden. Niet al te veel heeft. kinderen. Niet al te veel auto's, enzovoort, enzovoort. En, niet en die komt er staan. wel zo uit. En ik denk aan de andere kant overigens ook. He, want ja, Rutte moest inderdaad dat eerlijk... Delen stond daar en hij, hij dacht dat er wat anders stond, maar dat was het werkwoord. Dat het aan de, <giveren> aan de, aan de, aan de bovenkant ook harder gaat tegenvallen dan die 0,6 koopkracht. Als je er dus gewoon al een beetje zelf door gaat rekenen, wat bijvoorbeeld die in inkomensafhankelijke. Ja, ja, ja, nee. uh, waar, waar ik op zich geen tegenstander van ben. Uh, dus dat is een ander verhaal. Maar ik uhm, denk, nou, dat komt uit Maar ben je het met, met, met Jan dus inderdaad eens dat je zegt dat moet, voor, omdat die groep kleiner is dan je zou denken, komt er dus harder aan? Ja, ik denk dat het verschil daar groter gaat worden ja. dan 0,6. Ja, en, en ik denk dat menschie... er ook een heleboel mensen die, die niet zoveel betaald krijgen... ook die 0,5 plus is het geloof ik wat ja, er staat, ja. niet gaan halen... omdat ze een aantal andere bijzondere omstandigheden hebben die zo her en der stukje en beetje ja. weggehaald dat is ook Ik ook een voorbeeld geven van uh, waar een vorm van dubbeltelling in zit. Als je straks rechtstreeks naar de eerste hulp gaat... moet je 50 euro betalen. Ja. Heel veel mensen gaan nu ook al rechtstreeks naar de eerste hulp. Want als er wat aan de hand is, dan ga je niet eerst naar de huisarts... en vragen van ik heb snelle hulp nodig, wilt u me even doorsturen? Maar de winst levert dat niet veel op. Want als je nu naar de huisarts gaat... dan moet je ook 40 euro aan de huisarts betalen. En als je naar de eerste hulp gaat, straks, moet je 50 euro aan de, aan de eerste hulp betalen. Dus dat kost geen geld aan mensen, terwijl het nu wel als zodanig gerekend wordt. Want de meeste mensen met een hoger inkomen, die hebben nu de huisarts niet verzekerd, hebben niet in het pakket zitten, is een eigen risico. Dus daar zit niet echt een verlies in koopkracht in voor mensen. Ik geef maar één voorbeeld. Ja. Dus het hele verhaal, Paul, de, de sterkste schouders, de zwaarste lasten, dat moet je behoorlijk met een korrel zout nemen. Ja, dat moet je van blijven. Ik, ik denk dat een aantal sterke schouders best forse lasten gaan krijgen. Een forse lastverhoging. Dat is dus op nee. zich ook niet zo verschrikkelijk. Maar de, de, het algemene idee dat dat uh, bij alles wat ondermodaal zit. tot een positief effect gaat leiden, dat ja. betwijfel ik zeer. Waar we ons vooral zorgen over moeten maken, denk ik. Jan, dat is aan. weer het doorslaan van de slingen van de klok. Neem nu de langdurige zieken. He, mensen die echt afhankelijk zijn van de zorg. In, in die categorie hebben we in de afgelopen jaren heel veel geld uitgegeven. Ik zeg niet terecht of onterecht, maar heel veel geld. In vergelijking met andere landen veel meer. Nu wordt er gezegd, dat kan zo niet doorgaan. Daar moet in gesneden worden. Maar er zijn wel heel veel mensen inmiddels zo afhankelijk van ja. die zorg geworden... Ja. dat je daar aan de onderkant... ja, daar moet je je toch zorgen over maken of dat wel goed ja. gaat. Dat, gaat dus, dat zal dus een beroep nodig maken op andere mensen... op meer solidariteit onder mensen... zonder dat men direct afhankelijk is van. Ja. Dus die wijkverpleegster zal een heel belangrijk element zijn daarin. Ja. Paul, jij was vakbondsman. Jij kijkt natuurlijk gelijk wat ze met het ontslagrecht kan doen. Hè? Mm. Wat, uh, wat er gaat gebeuren is... Uh, de, de preventieve de... toets blijft erin. Hè. De werkgever ja. moet nog steeds... En kan nu uitsluitend nog maar naar het UWV. Niet meer naar de kantonrechter. Dus die ja. weg wordt afgesneden. Uh, dat is het goede nieuws. Uh, minder goed nieuws, maar is dus een beetje obligaard. Het is natuurlijk veel van mijn collega's al geroepen... is uh, het inperken van de WW-uitkering. Maar vooral... Het, ja, van 26 uh, en 24 Direct naar, ja. naar 70 procent van het minimumloon. Ik denk ja. dat dat... Uh, een goede maatregel is in zijn algemeenheid... om te zorgen dat mensen als het kunnen weer aan het werk gaan. Daar ben mm -hmm. ik ben al heel lang, overal en nergens vakbondsbestuurder van geweest... altijd ja. een voorstander van geweest. Ja. Je... Kappersbondel of andere Nee, wassing. maar goed, die, die, die, ja. die, al die regelingen worden gelegitimeerd... en zijn verkoopbaar vanwege het feit dat je het toepast... voor mensen die het absoluut nodig hebben... en niet toepast voor mensen die het uh, niet nodig hebben... of ook wat anders zouden kunnen doen. Hier zit wel... Uh, voor mensen, zeker op, met, op de, de arbeidsmarkt zoals ze die nu kennen... en die zit erg moeilijk... als je na één jaar tijd al terugvalt van 70% van je laatstverdiende loon... naar 70% mm -hmm. van het minimumloon... dan kan je ook al heel snel in hypotheek en andere ellende komen. En, en daar heb je wat meer tijd voor als je een wat langere WW ja. hebt... die nog steeds op 70% is. Voor werkgevers is het natuurlijk het grote geluk dat er eindelijk duidelijkheid is. Mm. He, uh, een, een half... Uh, uh, halve maand per jaar dat men aan het werk is... met een maximum van 75.000. Nou... Eindelijk die onduidelijkheid. De premie die je, mee krijgt, doel je nu, nu.? Die op. mensen ja. meekrijgen als ze ja. ontslagen worden. Ja. Ja. Dan ja. weten werkgevers weten nu precies waar ze aan toe zijn. Ja. Dus heel die ingewikkelde weg van UWV en, en de kantonrechter mm -hmm. en onduidelijkheid. En, lang... over. Ja. En, en dat is zo belangrijk. Mm -hmm. Vooral omdat ik hoop dat werkgevers nu meer geneigd zullen zijn. om mensen weer in vaste dienst te nemen. Ja. Want die vreselijke uh, driedubbele schil. die we in de loop van de jaren hebben gecreëerd. dat moet echt stoppen. Want die mensen die. Of een contract hebben, of uitzendwerker zijn, of ZZP'er zijn geworden. Kunnen nauwelijks hypotheek krijgen, kunnen nauwelijks een huis kopen. Dus dat, dat, dat moeten we ons niet willen veroorloven in de ja. samenleving. En ik hoop Rumpel dat dat nu eens een keertje ja. meer duidelijkheid. Minder kosten misschien. Maar in ieder geval duidelijkheid geeft. En niet lange procedures. Ja, hm? nee, zoals de vakcentrale was daarvoor. Hè, om die ene weg via de kantonrechter. Eh, om daarmee ja, en op en te houden. Ja, ook een korte procedure. Het is. Het is, het is... Ja. Zinloos, dat geldt voor allerlei procedures... om elkaar eindeloos lang met beroep en herberoep... aan het te houden. een draaien. uitspraak en dat is waar je het ja, mee moet doen. He, om zo de redende re re rechten te maar, zeggen. En klaar. E ja, even nog over die afbouw... die versnelde afbouw in dat tweede jaar... van, van je WW. Hè, uh, naar 70% minimumloon. Ik hoorde uh, een analyse dat daar de volgende... filosofie achter zit. Als mensen nu... in de WW komen, 36 maanden maximaal... dan gaan ze het eerste jaar op een reet ja, zitten. Want, we lekker uitblazen. We vinden ja. het een tamelijk beledigende... Ja, de analyse vind ik dat. Ja, nee, ik zou het liever anders willen zeggen. Dat mensen die nu uh, in de WW en die, en die drie jaar hebben... die beginnen met te solliciteren naar functies... waarvoor ze eigenlijk maar weinig kans hebben. En die leggen de lat voor zichzelf te hoog... en komen daardoor slecht aan de wacht. Hoe bak. weet je dat? Nou, dat is het klimaat, dat is wat je bij werkgevers ook hoort. Ja, ja. Er komen mensen binnen en die solliciteren naar... die hebben geen werk meer en solliciteren naar een, een, een baan... waarvan die werkgever zegt van ja, dat is toch eigenlijk... dat is een beetje... en daardoor wordt er gezegd van ja... en de dwang, dwingende noodzaak is er nog niet, dus dat is het De dwingende voordeel noodzaak wel. is er niet omdat die tijdstruct er niet is, zeg je. Maar je denkt als die er tijdstruct er, er wel is... dat mensen meteen beginnen met ver onder hun kunnen te solliciteren. Nou, onder hun kunnen, daar is nu weer helemaal de andere kant op. Dus doorslaan is naar de andere kant, maar ja. desnoods... Maar nou, toch wat minder kritisch zijn. Oké, okay. ja. laten we even hebben over het poldermodel. De ja, Wintjes vooral. De, de, de, de, de, Zagen de voorzitter van de, van de, van de werkge uh, werkgevers, die was hartstikke enthousiast, al eerder. Nu ook trouwens met dit akkoord, terwijl het bedrijfsleven het best zwaar voor de kiezer krijgt. Maar die zegt, poldermodel is weer helemaal terug, we zijn weer goed aan het polderen. Klopt dat beeld, Jan? Kan gaan, volgens jou? Nou, dat is afhankelijk van de kracht van de FNV. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar Wintjes is... is niet gek. Die, die zit nee, met de nieuwe FNV-waan Ton ja. Heerts aan tafel en ja. die roept dit. Ja, maar Wintjes wil dat ook graag. Want als die FNV niet een krachtige partner is, heeft hij ook geen positie. Maar Paul? Paul Ton Heerts, de nieuwe voorzitter van de FNV... die heeft geprobeerd om een sociaal akkoord te sluiten... met het kabinet en de werkgevers. Mooi terugfloten door de bonden die de ellende veroorzaakt hebben... bondgenoten en Ja, dat zal nog. Wel even duren, denk ik. Uh, uh, je merkt een trend dat met name die twee grote bonden de, de zaken niet meer aan de vakcentrale over willen laten, maar dat zelf willen doen. Omdat ze om wat voor reden dan ook, die kan ik niet helemaal nagaan, uh, denken dat ze dat zelf beter kunnen doen, is, ja. is misschien ook zo. Het zou zomaar kunnen. Er wordt gezegd invloed van de SP? Ja, invloed van de SP. Misschien ook. Uh, merk je wel eens bij bonden enige vermoeidheid met uh, de FNV-bureaucratie daarboven. Mm. Dat moet je ook niet uitsluiten. Als dus je wel eens een keer van een kantoor van een FNV-bond... naar het hoofdkantoor van de FNV gaat... dan weg, ha daar hangt een andere sfeer. Mm. En die sfeer is er niet één van... hier wordt drie keer zo hard gewerkt als bij ons. Om het maar uh, voor voorzichtig. En daar, daar, daar kan ik me ook uit mijn eigen ervaring wel iets bij voorstellen. Ik denk dat er... De, dat de wavefout in de tijd een discussie over gehad met, met Stekelenburg... toen die nog voorzitter was van de VVV En die was een groot voorstander van veel grotere bonden. Toen zei ik, tegen hem gezegd, ja, ja man, dat als jij iets overkoepelt kan je beter een heleboel kleintjes overkoepelen, dan heb jij meer te vertellen, dan één of twee grote. Want je huh? zult zien dat er een moment komt waarop zij het zich niet meer laten zeggen ja. door jou. En ja. ik denk dat we daar ongeveer aan komen. Maar Jan, hoe belangrijk is het hè, dit, dit uh, nobele streven van VVD, Partij van de Arbeid? Die hebben we elkaar dan gevonden in echt lang niet malse uh, uh, ideeën voor bijvoorbeeld de hervorming van, van onze hele sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Wat nu als die polder, die wintjes wel al ziet gloren, er helemaal niet is en die heleboel in elkaar stort en je gewoon niet sociale partners hebt om mee te praten? Wat moet dit kabinet Net dan. Nou, ik denk dat dit kabinet dan toch ook met bondgenoten en Abfacabo... en met de FNV Centrale gaat onderhandelen. Dat, dat, no dat kan gewoon niet anders. Ja. En dan zullen er onderdelen met de Abfacabo worden besproken. ambtenarensalarissen. salarissen. En zullen er onderdelen met eh, de bondgenoten worden besproken. Als je het hebt over de CAO's ja. en eh, de andere CAO's. En ja, dat is dan onontkoombaar. Maar ja, ah, daarmee ja. wordt de kracht van de vakbeweging als totaal... Ja, natuurlijk wel ernstig aangepakt. Ja, ze aangetacht. hebben zich fijn in een voet geschoten. Het is je opmerkelijk als je ja, dat, ja, als je dat uh, akkoord ziet. Het enige kader dat erin staat, de enige tekst die omkaderd is... Mm -hmm. is dat, en over al deze plannen willen wij met de sociale partners ja. gaan praten. Mm -hmm. ja. Wel binnen de financiële randvoorwaarden. Dus je mag schuiven heen en weer, maar het mag niet Concreet. meer geld gaan kosten. Precies. Maar het viel mij op dat dat een tekst was... waar ze ook expliciet een kadertje op gezet hadden. Een heel nadrukkelijke uitnodiging van kom in godsnaam met ons praten... want wij willen dat ook Ja, want het is voor werkgevers ook van belang... dat je een heldere partner hebt in de vakbeweging. Dat is bekend. Erg wat je kan overkomen is dat je opponent wordt weggenomen. Laten we even nog tot slot over de positie van die werkgevers. Want daar zitten. jij was Jan juichend over tot ontslagrecht... dat eindelijk gebeuren de dingen die moeten gebeuren. Maar er zitten vast ook mindere dingen... In. Ik hoorde Pechtold van D66 zeggen dat er een totale lastenverzwaring aan zit te komen voor het bedrijfsleven, voor de werkgevers, van 7 miljard. Dat hij, dat... hij begreep niet waarom Wintjes zo gelukkig was? Ja, <laughs> ik begrijp niet waar die 7 miljard vandaan komt. Nee, hij maar is dat zal keer gezegd. Maar er zal ongetwijfeld wel een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven zijn. Maar waarom wordt dat toch geaccepteerd? Omdat werkgevers één ding vooral ook zien. En dat is dat wij weer toe moeten naar een periode met economische groei. Mm -hmm. Als we niet economisch gaan groeien over één of twee of drie jaar... Dan blijven we het paard achter de wagen spannen. En dan blijven we bezuinigen. Als je minder verdient dan wat je uitgeeft. Nou, hoe vaak is het al gezegd? Dus we moeten zorgen dat we meer gaan verdienen. Daarom is bezuinigen op innovatie is toch wel ongelukkig. Uh, goed, dat moet dan uit het bedrijfsleven komen. Maar daar lastenversparing. Ja, dat zijn toch. Uh... Ja, maar door die bezuinigingen gaat die economische groei ook enorm tegenvallen. Is nu ja, de nou, voorspelling. De die zeven magere jaren. Ja, ja. Daar gaat het niet bij blijven, zeggen ze. Hè, gerekend vanaf 2008. Er komen nog veel jaren bij door die bezuinigingen ja, maar... Dan, dat doe je, dan verniel je eigen verdiencapaciteit toch? Dat, dat overschat de nationale, het nationale factor in de economische groei. We zijn veel meer afhankelijk van de internationale economische ontwikkelingen. En als het in Duitsland weer beter gaat, nou, dan kunnen wij nog wel allerlei dingen doen. Maar dan gaat het hier ongetwijfeld ook beter. Ja. Dat is een veel belangrijke factor. Maar daarvoor moeten we wel fit zijn. Moeten mm -hmm. we wel onze jonge mensen goed opleiden. Ja, en nog een heleboel andere En misschien dingen. toch meer innoveren dan er nu kan gaan gebeuren. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed. Jan Kamminga en Paul Jekkers, heel hartelijk bedankt. Dit was Klinkende Munt voor vandaag tevens het einde van Villa VPRO. Ook alleen voor vandaag, Horen want morgen zijn we er weer vanaf half vier. En zo meteen na het nieuws van half vijf... is Lucella Carasso er met het Radio 1 e Hi. Met Sandy, met Moskovits natuurlijk. Roel Kuiper is de gast, de Eerste Kamersenator... Uh, die onderzoek heeft gedaan naar de privatisering... hoe de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer daarmee is omgegaan in het verleden. Neem de NS bijvoorbeeld. En namens de VVD-achterban horen wij Ed Nijpels... Hij laat zijn licht schijnen over wat er is afgesproken over de hypotheekrenteaftrekbeperking. Mooi nieuw woord. En ja, het travel. wordt nivellering natuurlijk. Of hij daar wat mee kan of niet. En wil. Dat na het nieuws van half vijf, dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale spits bij elkaar 83 kilometer file. Wel zit er aardig wat lange files tussen. Zo was er een aanreding op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tijdje waren daar drie reisschokken dicht. Die zijn wel weer open. Tussen Breuken en Knopend ouderij nog wel 8 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopend Burgerveen en Hoogmade 8 kilometer. En op de A15 Europort Rotterdam is langzaam rijden Tussen Spijkenis en Knopend Vaanplein over 9 kilometer. Het is ook aardig vastgelopen op de A27 Almere richting Utrecht, heeft ook te maken met de lange file op de A2. Daar staat dus Hilversum en Knopendunetten nu 12 kilometer. Hey schat, hing jij mij nou zomaar op? Ja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 Goedemiddag, we hebben veel contact met New York en omstreek... om de gevolgen van de Storm Sandy in kaart te brengen. Onze Haagse redactie peilt de stemming bij de achterban van de VVD en de PvdA. Hoe is het regeerakkoord daar gevallen? En natuurlijk meer over Bram Moscovici. Hij gaat nog in hoger beroep. Als dat niet lukt, kan hij nooit meer zijn advocatenvak uitoefenen. En we wisten natuurlijk al dat wat Epke Zonderland in Londen heeft gedaan... dat dat uitzonderlijk geweldig en superknap is. Nou, vanmiddag een Die gaat u ervan overtuigen... dat het nog uitzonderlijker is dan u had gedacht. We zijn er, tot half zeven vanavond. We beginnen aan de oostkust van Amerika. Dat werd zwaar getroffen door de zware storm Sandy. New York City, Long Island en delen van New Jersey zijn tot rampgebied verklaard. Burgemester Bloomberg van New York noemde de storm zojuist misschien wel de ergste die de stad ooit heeft meegemaakt. Make no mistake about it, this was a devastating storm. Maybe the worst that we have ever experienced. De burgemeester van New York in die stad. Nieuwsuur-correspondent Tom Klein. Tom, hoe, wat zie je daar om je heen in New York op dit moment? Nou ja, Bluebird heeft wel een beetje gelijk. Als je ziet wat ik hier om me heen zie... we zijn net naar het zuidelijkste puntje van Manhattan gelopen. Daar waar de storm aan het land kwam, hier zeg maar. En daar staat echt alles onder water. Uh, metrostations tot aan het plafond onder water. Uh, parkeergarages waar de auto's letterlijk naar buiten zijn komen drijven... Dus op straat heel veel troep, heel veel, heel veel spul wat uh, uh, door de zee de straat op is gegooid. Dus zeewier, bladeren, hout, noem maar op. En er ligt heel veel olie op de weg van uh, lekkende auto's en tanks. Dus het is echt een puinhoop. En een bizar gevoel dat die stad helemaal plat ligt, gelijk ja, maar. Ja, ja, ja, het is wel bizar. En vannacht was het ook heel spannend. Ik zat in een hotel hier um, uh, bij Ground Zero en dat stond letterlijk te schudden. En uh, ik had een heel mooi uitzicht op Manhattan. En dat zag je steeds donkerder worden. Alle lichten vielen uit, tot ook mijn eigen stroom uitviel. Dan gaan wij naar Ilco Bos van Rosenthal, onze correspondent die in New Jersey is. Ilco, uh, hoe, hoe is het bij jou om je heen? Heel, heel, heel veel water op een plek waar de mensen dat nog nooit hadden gezien. Ik ben op zo'n 15 mijl, uh, zo'n 20 kilometer van Manhattan in het plaatsje Moonarchy. Dat is een van drie startjes, dorpjes eigenlijk, die helemaal onder water zijn gelopen. En waar nog steeds mensen in hun huizen vastzitten, hoeveel precies dat is onduidelijk. Maar in elk geval is het een groot gebied uh, waar de, de ambulances en de hulptroepen, de, de, de national guard, uh, niet bij kunnen. En dat uh, baart de mensen hier veel zorgen. We spraken met een aantal bewoners die niet naar hun huis konden. Nou, dat is al vervelend genoeg, maar in sommige gevallen wisten we ook, uh, wisten we ook nog niet hoe het met hun familieleden ging. We spraken een mevrouw die zegt: ja, mijn nichtje heeft astma en ik kan haar sinds gisteravond niet meer bereiken. En ik denk dat ze met haar dochter nog steeds in haar huis zit. Dus mensen hier zijn, uh, zijn erg bezorgd. En wat is jouw indruk van de hulpdiensten daar? Nou, mijn indruk is dat die doen wat ze kunnen. Uh, daar, daar, daar twijfel ik eigenlijk ook niet aan. Er zijn ook veel hulpdiensten toen we hier naartoe reden. Zagen ze allemaal deze kant op komen. Alleen, ja, ze hebben zoiets als dit nog nooit uh, meegemaakt. Uh, bij het vliegveld hier in de buurt is een schelter ingericht, een opvangcentrum waar mensen uh, terecht kunnen voor een Goed gesprek voor een deken, voor voedsel en voor drinken. Um, maar nogmaals, er zitten nog mensen vast en niemand uh, weet precies hoeveel. Gouverneur Christie van deze staat, die heeft gezegd dat het niet om een dijkdoorbraak ging. Want daar was in eerste instantie sprake van. Maar dat het gewoon ging ja, om een vlak, om, om, om, om een hoeveelheid water, een vloedgolf. Ja, waar geen enkel dorp, zei hij, uh, mee om kan gaan. Als het op zo'n moment met zoveel water tegelijk uh, gebeurt. Welkom in de staat New Jersey zakken we verder af naar het zuiden. Naar de hoofdstad Washington D.C. Daar zit uh, correspondent Wessel de Jong en die heeft het overzicht. Wessel, we hoorden net al burgemeester Bloomberg van New York City. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, Washington had zich ook strap gezet. Daar was ook, hier was ook de metro was, uh, platgelegd. Maar het is eigenlijk redelijk ongemerkt in deze stad uh, voorbij gegaan. Er zitten hier uh, zo'n 130.000, 150 150.000 mensen zonder stroom in Washington. Wat na zo'n storm eigenlijk heel gewoon is, niks bijzonders is. Ook zojuist even goed meegeluisterd natuurlijk met, uh, met Bloomberg die de balans opmaakte. Hij zei in ieder geval de storm heeft nu officieel New York verlaten. Er zijn uh, 15 doden gevallen, uh, daarvan 10 uh, in en rond New York vooral door neerkomende bomen. Maar ook een vrouw is bijvoorbeeld gestapt in een, in een plas die onder stroom stond. Uh, daardoor zijn de doden gevallen. Nou, 750.000 mensen zitten nog zonder stroom in New York. 7 miljoen mensen langs de gehele Oostkust zitten nog zonder stroom. Het zal nog dagen duren voordat uh, overal de stroom hersteld wordt. Nou ja, Tom vertelde dat een van de grootste problemen op New York zijn die, uh, zijn die tunnels die onder water zijn gelopen. En de burgemeesters zijn nog niet te weten wanneer de metro, wanneer die weer gaat rijden, in ieder geval wel alweer beperkte busdiensten worden er, worden er ingesteld. Maar ook vliegtuigen zullen er ook voorlopig niet landen. Zeker vandaag niet alle drie de vliegvelden van, van New York zijn gesloten. En ook de kinderen morgen, die blijven allemaal nog thuis. Dus uh, ja, New York is nog wel uitvoerig uh, zijn uh, wonden aan het likken. En ook Obama zal, ook vandaag en ook morgen, zal hij nog geen campagne voeren. En je mag aannemen, als de president geen campagne voert, dat Romney het ook zeker nog rustig aan zal doen. Ja, terwijl wij zitten te praten krijgen wij in ieder geval hier het bericht binnen dat die metro vier tot vijf dagen dicht zal blijven. Uh, Wessel later misschien daar meer bijzonderheden over die metro in New York. Als we even naar uh, de storm kijken, Sandy, die gaat verder richting het noorden. Wat, wat zijn de verwachtingen in Amerika? Zal er nog meer schade worden aangericht? Nou, hij is nu afgewaardeerd tot een, een tropische cycloon. Dat vind ik nog heel dramatisch uh, klinken. Maar je, je mag aannemen dat vooral die regenval die nog doorgaat... Uh, dat die nog voor grote problemen gaat zorgen. En dat is vooral doordat de grond op een gegeven moment zo nat wordt... dat er zoveel regen valt, dat er, ja, die bomen dan toch omgaan. Dat is, uh, dat is vooral de verwachting dat er gaat gebeuren. Nog overstromingen, dat zag je toen ook een jaar geleden met Irene. De storm was voorbij, maar toen de, de daaropvolgende overstroming... zorgde toen eigenlijk nog voor, uh, voor meer problemen. Het is dus wel een kwestie van toch te blijven opletten nu. Wessel de Jong was dat. Na vijf meer over de storm Sandy. Dan spreken we onder andere met een adviseur van de stad New York. Die adviseert de stad op het gebied van waterbeheersing. Alle klachten tegen advocaat Bram Moskowitz zijn gegrond... zegt de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor advocaten. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden... de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd... en zich aan het wettelijk toezicht ontrokken. Dat raakt de kern van het beroep van advocaat. De misstappen van Verweerder hebben schade toegebracht... aan het vertrouwen in de advocatuur van het publiek...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 En dus geeft de Raad Moscovici een levenslang beroepsverbod. Moscovici noemt de uitspraak over de top en hij gaat in beroep. Verslag even van de, Martij, pardon, van de Wiel, zo heet je. Martijn, is de schade sowieso al aangericht? Ja, hoeveel nieuwe cliënten zullen zich de komende maanden bij hem melden uh, nu dit royement in de lucht hangt en nu die verhalen van teleurgestelde, ontevreden ex-cliënten zoveel aandacht krijgen. De reputatieschade is sowieso nu al enorm, telt daarbij op de financiële problemen van het kantoor, de ruzie met de belastingdienst die meer dan een miljoen te goed heeft van Moscovici. en waarschijnlijk nog meer. De vraag is ook wat zo'n hoger beroep nog aan de zaak kan veranderen, want gaat Moscovici zich daar dan wel persoonlijk verweren? Want dat deed die niet in deze zaak. Hij wilde helemaal niet ingaan op het belangrijke punt van de contante betalingen, omdat hij daarmee zijn geheimhoudingsplicht naar zijn cliënten zou schenden. Hij kwam daarom, daarom niet eens naar de zitting, maar de orde van advocaten die als aanklager optreedt, dat zijn ook advocaten en de raad zelf, ook voor het merendeel advocaten, die hebben dat allemaal niet serieus genomen, dat argument van Moskovits, En zo kon het gebeuren dat hij deze allerzwaarste straf op opgelegd kreeg, zonder dat hij zichzelf had verdedigd hiertegen. En er was een schorsing van een jaar gevraagd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Wat, wat is de reden dat de raad daarvan afwijkt en, en dus die zwaarste straf oplegt? Ja, de deken had een half jaar uh, voorgesteld. Uh, zij aan de ene kant... hij is misschien niet geschikt voor het vak... maar zij ook... het is geen intrinsiek slecht mens. Misschien betert hij zijn leven. En daarom vroeg hij geen royement. Maar deze raad mag, net als een rechter... zelf de straf bepalen. En dat kan dan ook een zwaardere straf zijn. En deze raad ziet geen kans op verbeteringen. Zegt dat Moskovits zelf de problemen niet inziet... en heeft daarom geen vertrouwen voor de toekomst. Daar komt nog bij dat Moscovici. Al een aantal. Eerder, een aantal keren eerder op de vingers is getikt. Zij geven hem niet het voordeel van de twijfel. Het waren echt hele harde woorden, hele harde verwijten vanochtend van de voorzitter van de raad. Eh, die zag maar één mogelijkheid: mens. En volgens de advocaat van Moscovici heeft daarbij meegespeeld dat hij bekend is: Moscovici. Hoge bomen vangen veel wind. Anderen zeiden weer vandaag: nou ja, doordat hij zo bekend is, hebben ze hem juist lang niet stevig aangepakt. Heeft de raad zich over de bekendheid van Moscovici uitgelaten? Heeft dat meegewogen in hun oordeel? De raad zei daar niks over, noemt het nadrukkelijk niet... Eh, noemt niet zijn voorbeeldfunctie als bekende Nederlander... en gaat daarmee ook niet in op dat verwijt... dat het een persoonlijke afrekening is, wat Moscovits gezegd heeft. Zijn advocaat Meijers die zei dat Moscovici is kapotgemaakt, kapotgeschreven door de pers... terwijl vroeger iedereen aan zijn pijpen danste... dat Nederlanders heel graag hun helden van hun voetstuk zien vallen. En als je naar de reacties vandaag kijkt... dan, dan zie je inderdaad ontzettend veel leedvermaken. Bijvoorbeeld op Twitter, het houdt mensen ontzettend bezig. Zeker als er dan tegelijkertijd ook nog roddelnieuws verschijnt over Moscovici. Hoge bomen vangen veel wind. Eh, volgens Meijers, de advocaat, zit er ook een politieke kant aan, aan, deze, aan deze straf... In Den Haag wordt er getwijfeld aan het vermogen van de advocatuur... om advocaten die in de fout gaan zelf aan te pakken. Nou, Door de bekendste advocaat van Nederland te railleren... kon de Raad, de eigen tuchtrechter van de advocatuur... zo heel mooi laten zien van, zie je wel, dat kunnen we heus wel zelf afhandelen. Met andere woorden, zijn bekendheid heeft daarbij dan wel een rol gespeeld. En ja, ik moet er ook bij zeggen, ieder jaar worden er inderdaad wel... een paar advocaten geraillerd, maar daar hoor je meestal niks over. Matthijs van der Wiel, dank je. Ook bij de rechtbank in Amsterdam, Jeroen de Jager. Jeroen, ik weet niet wat voor zaken er allemaal op de rol staan daar bij de rechtbank. Maar ik kan me voorstellen dat het Moscovici het gesprek van de dag is daar. Ja, absoluut. Dat is het gesprek van de dag. Ik ben hier binnen geweest. Je mag daar binnen geen opma opname maken. Maar uh, uh, wel mensen aanspreken. En iedereen die heeft, er, heeft het er wel over. Hier... De rechtbank van, van Bram. ...toch een beetje de rechtbank van uh, Bram, Bram Moskowitz, omdat hij hier de afgelopen 20, 25 jaar uh, steeds uh, gepleit is. Hij woont in Amsterdam, heeft kantoor in Amsterdam. Uh, hier buiten praten ze erover als je ze uh, daarna vraagt. Lu, luister maar. Iemand die te, te, te, te zijn plichten niet heeft nagekomen, ja, is toch geschorst. Ja, is dat te terecht toch? Heb je wel eens gewerkt met hem? Nee, nooit. Nee, nee, nee, nee, nee. helaas niet. Nee. Ik had nooit de eer, zeg maar. <laughs> nee, ik moet uh, absoluut naar binnen, want ik heb een afspraak met mijn cliënt. Dus, uh... U bent advocaat? Ja. Wat ja, ja. is uw naam? Mijn naam is Stevens. Collega Moscovits, uh, geroyeerd. Ja, heel heftig, vind ik toch wel. Ja. Ik het is levenslang, dat had ik niet verwacht. Zit er een logica in dat de raad zeg maar, heeft afgeweken van het verzoek van de deken? Ik denk dat bij de raad wel enige uh, ik zou zeggen, problemen zijn met, met meneer Moskowitz. Hij heeft te lang en te vaak gewoon allerlei verzoeken in de wind geslagen. En mensen voelen zich dan, laten we maar een beetje gewoon heel optioneel zijn. Een beetje op hun pik getrapt. Maar dat klinkt dan niet als een objectief oordeel wat ze ja, gegeven hebben. Ja, ik, ik vind dit in ieder geval uh, uh, excessief. Wat is uw rol hier bij de rechtbank? <laughs> ik ben advocaat. U bent advocaat? Ja. En u heeft er geen mening over? Ja, ik heb er wel een mening over, maar die vertel ik niet. Heb u wel eens met hem te maken gehad? Nee. Als dat cliënt? Niet. Nee. Want u komt als cliënt, zeg. Ja, ja, ja. Zou u graag verdedigd worden door uh, Moscovici? Ja, waarom niet? En ook nu nog? Ja, waarom niet? Want vindt u het onterecht dat hij uh, mogelijk uh, geschrapt wordt? Uh, ja, dat is natuurlijk een heel lastige vraag, want dan moet je een beetje op de inhoud in. En ja. die positie heb ik niet. Aangenaam verrast? Aangenaam verrast. Hoe ja. vindt u dat? Ja, ja, ik vind dat hij. Uh... Ik ben nooit zo'n fan van hem geweest. Je moet niet het recht uh, uitwonen. En ik had het idee dat hij dat deed. Wat is uw rol eigenlijk hier bij de rechtbank? Ik, <laughs> ik moest gewoon voor een akkofietje okay. getuigenverklaring afleggen. Oké. Okay. Ja. Dat was het. Dus u zou zich nooit hebben laten bijstaan door meneer Moskofiet? Nee, uh, never ever. Nooit en te nimmer. Nee. Okay. Nee. Met u aan het werk hier in de rechtbank? Yes, zeker. Heeft u wel eens van meneer Moscovici gehoord? Ja, yes, zeker. En uh, wel eens ontmoet hier in de rechtbank? Ja, ja? klopt. Wat ja. doet u hier trouwens? Huismeester. Heb je ja. een babbeltje gemaakt? Hij was Gretje bij hem gewitst. Heeft u uh, gehoord dat hij uh, geschrapt wordt van tableau, dat die, uh, het tableau? Ja, uh, terecht waarschijnlijk. Ja, ja helaas. Ja. Ik ben een uh, cliënt van een van de advocaten. Okay. Maar uh, de beschuldiging wat hij aan zijn boek heeft... Ja. ik denk dat het op heel, hele grote schaal gebeurt. Maar het is gewoon een publiek geheim volgens mij. Dus ja. Dat ze contant geld aannemen ja. en dat de administratie niet klopt. Ja. Wat het gaat nog wel eerlijk tegenwoordig. Wat zit daar dan achter dat ze hem daarvoor wel pakken en de anderen niet? Nou ja, wat hij zelf zegt, eh, dat ze wat tegen hem hebben, een dat sluit ik niet uit vanwege de zaak. Vanwege de zaak? Ja, dat zou me niet verbazen. Kan niet bewijzen. Ah. Dus, eh, dus ja. Wat is uw functie hier? Uh, ik ben zelf politieagent. Ik dus. ben politieagent. Ja, ik moet weer naar binnen toe. Dus, uh, Oké, okay. sorry. Maar u heeft er geen mening over? Uh, ik denk dat ik zelf heel goed bij toe ga. De politieman zei niet al te veel. De man daarvoor die zei dus dat het een hetze zou kunnen zijn vanwege de Wilderszaak. Dat is een van de reacties in Amsterdam. De PVV-leider heeft overigens zelf ook gereageerd op het nieuws over Moscovic. Ik zeg, en heel Nederland mag het weten dat Bram Moscovic wat mij betreft de beste advocaat van Nederland is. Volgens mij, doordat hij in hoger beroep is gegaan, is hij ook nog steeds advocaat. en heeft dat een opschortende werking. En als er een probleem zou zijn, ik hoop natuurlijk dat dat niet zo is... Uh, maar dan zou ik uh, morgen weer bij hem op de stoep staan. Absoluut. 100% vertrouwen. Al dus wilders. Na vijven dan praat Jeroen de Jager met rechtenstudenten over het royement van Moskovic. Straks een verslag over een documentaire over NAVO-aanvallen op Servië. Die brengt voormalige vijanden nader tot elkaar. U krijgt de verkeersinformatie. Goedemiddag Jolande van der Velden. Hallo Lucella, het is een normale avondspits... maar de langste file van dit moment is 14 kilometer. Die staat op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Na een slepende rechtszaak in Rwanda is de activiste Victoire Ingabire veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Ingabire woonde lange tijd in Nederland tot ze terugkeerde naar Rwanda en daar de politiek inging. Ze werd opgepakt omdat ze de haat van de Hutus tegen de Tutsis zou hebben aangewakkerd. Correspondent Koert Linder, Koert, acht jaar celstraf was dat volgens verwachting. De aanklager had levenslang uh, geëist en vanochtend vroeg... toen de rechter nog niet was uh, begonnen met het uh, uitspreken van het vonnis... wat een vier uur duurde. Uh, voor het uitspreken van het vonnis zei de advocaat van Ingo Bieren... nog dat hij levenslang verwachtte. Dus ja, het, het vonnis is milder uitgevallen dan verwacht. De aanklacht voor het overtreden van de genocidewet... die werd ingetrokken door de rechter wegens gebrek aan bewijs. Ze werd uh, veroordeeld wegens het ontkennen van de genocide en wegens terrorisme. Bewijs? Bewijs dat ook uit Nederland uh, uh, verzameld werd? Zeker, er is bewijs gebruikt dat uh, in Nederland uh, verzameld is. Niet alleen uh, op dat bewijs is het vonnis uh, gebaseerd. Uh, na een inval in haar woning in Zevenhuizen vorig jaar... gaf Nederland inderdaad een dossier van 600 bladzijden... aan door van deze justitie voor dit proces uit die uh, bewijslast bleek dat ze geld had overgemaakt... naar en contacten onderhield met een anti rwandese terroristenbeweging... in het oosten van Congo, Congo, het buurland van uh, Rwanda. Uh, Nederland gaf die bewijslast vorig jaar op voorwaarde... dat deze alleen zou worden gebruikt voor de aanklacht van terrorisme... niet de aanklacht van een ideologie van genocide... En dat is niet gebeurd. Dus Nederland kan tevreden zijn, lijkt me. Mede omdat Nederland uh, Rwanda helpt bij het opzetten van een justitieapparaat. Haar advocaat spreekt van een politiek proces. Daar zijn waarnemers bij geweest. Is volgens hen het proces eerlijk verlopen? De partij van Ingabire noemde het een schijnvertoning. Een organisatie als Human Rights Watch, een mensenrechtenorganisatie, zegt dat er grove fouten zijn gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de bewijslast van vier leden van die terreurgroep in Oost-Congo. Die bewijslast is omstreden. Maar Westerse diplomaten. Uh, vinden dat het proces redelijk eerlijk is verlopen. Uh, Ingebira Gabira had toegang tot haar advocaten... en ze is goed behandeld in uh, de gevangenis. Die uh, diplomaten hebben dus wel vertrouwen in de Rwandese rechtsgang. En je ziet dan ook dat steeds meer landen, vooral Westerse landen... Uh, Rwandese verdachten gaan uitleveren aan Rwanda zelf... omdat ze vertrouwen hebben in dat justitieapparaat. Als je doelpunten zou willen toekennen bij dit proces... Zou je dus kunnen zeggen dat de Rwandese justitie heeft gewonnen met dit mild uitgevallen vonnis? Met wel de mogelijkheid tot een hoger beroep van Inge Bieren? Een beetje, een beetje onduidelijk. Haar partij heeft gezegd, we hebben geen enkel vertrouwen in de rechtsgang. Dus we gaan niet in hoger beroep. Maar haar advocaat heeft vanmiddag gezegd, wel in hoger beroep te gaan. Koerd dank wel. Het is acht minuten voor vijf, tijd voor het weer. Willemijn Hubert. het uh, echte nieuws ligt natuurlijk... bij jouw weercollega's aan de Amerikaanse oostkust. Uh, wat, wat melden jouw meteorologische nieuwsbronnen over Sandy? Um, dat Sandy inmiddels... Echt wel eens afgezwakt. Het is natuurlijk aan land gekomen. Dus dan is een van die voedingsbronnen, die krachtbronnen, die is weggevallen. En daarmee is er wat afgezwakt. Het is nu geen orkaan meer, maar een depressie geworden. Maar dat betekent niet dat het meteen helemaal droog is en de zon gaat schijnen. Dat is absoluut niet waar. Dan gaat er gaat ook de komende uren lokaal nog heel veel regen vallen. En in de bergen en hoger gelegen delen kan er nog flink wat sneeuw bijkomen ook. En als we even naar de situatie hier in Nederland gaan. Uh, vandaag voelt het eigenlijk als een vrij rustige herfstdag. Ja, ja dat klopt. Er komt onvervals herfst weer aan. Maar dat is vandaag nog niet het geval en morgen ook niet. Het is eigenlijk heel rustig. Wel flink wat bewolking. De zon heeft het wat moeilijker wat dat betreft. Het is een graad of 10 en er staat ook niet al te veel wind. En wat wind betreft gaat het morgen al wel wat veranderen. Die trekt al wel wat aan. Maar vanaf donderdag uh, is het echt herfst. Dan is er heel veel bewolking, veel regen, veel wind. En vrijdag kan er mogelijk zelfs een uh, zuidwesterstorm komen te staan. Willemijn, Huberm. Servië is nog steeds bezig met de verwerking van de NAVO-bombardementen van 1999. Gisteren ging er een documentaire in première die daarbij probeert te helpen. Het verhaal gaat over het neerschieten van een Amerikaans stealth-vliegtuig... door het Servisch luchtafweergeschut. Ruim tien jaar later worden de hoofdrolspelers van dat incident... weer bij elkaar gebracht in de documentaire De Tweede Ontmoeting. Mayday, mayday, mayday. 3-1, go down. Dat waren de eerste woorden die de Amerikaanse piloot Dale Zelko sprak in Servië. Hij was net neergeschoten door de luchtafweerbatterij van commandant Sultan Dani. Roger, roger, out of the aircraft, down. Zelko ontkwam. Hij hield zich een nachtschuil in een bosje en werd gered door Amerikaanse troepen. Jaren later staat Zelko weer op de stoep bij Dani, die inmiddels bakker is geworden. En wat doen ze? You, uh, working no. Ze gaan een pastij bakken. Do I do any baking? De tweede ontmoeting is een onwaarschijnlijk verhaal, te mooi om waar te zijn bijna, zegt regisseur Jelko Mirkovic. Hij had in het begin dan ook de grootste moeite om mensen ervan te overtuigen dat deze film echt gemaakt kon worden. I have some meetings that tell me that it's a great story. we Tegen de stroom in maakte Mirkovic de documentaire toch. En Zelko en Dani stellen hem niet teleur. Ze worden vrienden. Bovenal delen ze een gevoel voor humor. Dat blijkt als Zelko zijn cadeautje presenteert. Een model van zijn F-117 Stealth Fighter. Blaas deze nou niet op. De oorlog die hem bij elkaar bracht wordt niet vergeten. Ze zoeken hem juist heel bewust op. Samen trekken ze door de maïsvelden om de plek te vinden waar Zelko destijds met een de parachute neerkwam. Dit is de plek, ja? Dit is absoluut de plek. And again, all, remember? How can I forget? Oké. De documentaire laat zien hoe twee tegenstanders uit een oorlog samen die periode van hun leven kunnen afsluiten. Op de première wordt dat verdeeld ontvangen. Prachtig, aangrijpend, zegt een bezoekster. Deze film toont de goedheid van mensen. Maar veel anderen zijn nog lang niet klaar met de oorlog. En daar brengt deze documentaire weinig verandering in. Goed, zegt een vrouw die familieleden verloren in bombardementen. Ik begrijp dat deze piloot alleen maar werd gestuurd. Maar wij leven met de gevolgen. En dat kan ik nooit afsluiten. Nikadom. Dat is een lichte discussie die regisseur Mirkovic hoopte los te maken. De bombardementen zullen ook hem altijd bijblijven, maar het is tijd om vooruit te kijken. En vanuit Servië, waar het turbulente verleden nog zo'n grote rol speelt, komt die boodschap volgens hem misschien nog wel het beste tot zijn recht. Uh, coming from Serbia, if I could pass that, if I could live with that and I go further, why not to go other people who could go further? Het leven dat verder gaat in Servië over de documentaire de tweede ontmoeting. Verslag was dat van correspondent Joost van Egmond. Zo na het nieuws van vijf uur meer aandacht voor de schade in en rond New York. We bellen met de Nederlandse Esther Verhallen die haar huis uit moest vanwege die storm Sandy. En we kijken ook hoe het akkoord gisteren afgerond door Rutte en Samsom is gevallen bij de achterban van de Partij van de Arbeid. Tot zo.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 Die wasmachine, dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Dat kost een erkende verhuizer.nl. Dit is Radio 1.